We beginnen de les 25 van Pri ets Hain. Pagina 8, boven aan de regel 1. Acharkach alidei betaphenot shell talit katan. Shah Talit Katan ha ze nilbash tahat al-ebushim. Punt. vervolgens al-idee beta door twee aspecten van Talit Katan, van het kleine man. Talit Katan betekent de kleine Talit. Dat onthoudt ter dat term. Talit katan, dat kleedje wat men aan zijn, op zijn lichaam doet, kleedt men zich aan van op zijn naakte lichaam, boven, boven het bovengedeelte van het lichaam. Zijn romp, ja, met vier uiteinden, vier hoeken. Dat dat is tegenover het inwendige, ja, yeah. in innerlijke licht, in orpnimi. dat deze talitkatan nilbaas nietbaar staat amalbushim wordt aangedaan onder de kleding, onder de andere kledingen, dus die zoals so, uh, overhemd enzovoort. So Punt. Wat de talit gadol, shahu, kneget, hachitzoniut, terechol uh, twee, welch eniel bashal, kolam arbushim, en de talit gadol, that is the talit, the gebedsmantel wat men doet wanneer men al gaat bidden boven zijn kleden. Boven zijn andere kleding. En de talit Gador, die tegenover staat, let op, staat tegenover het uitwendige. Welig en daarom wordt die aangedaan boven alle kledingen. Kledingstukken. Kijk nou hoe geweldig wat we leren. Dat kleine talit, dat we men aan, dat om men aandoet aan zijn lichaam. Kleine talit. Dat is dan waarom het is voor, de inwend, voor het inwendige. Daarmee ontvangt men, let op, dat talit katan stelt voor het inwendige innerlijke licht, orpniemie, dat men daardoor aantrekt. Terwijl de talit gadol, dat groot, grote talit, grote mantel, gebedsmantel, stelt voor dat... stelt voor de... Uh, symbolisch, dat het... het uh, uit, uitwendige... oftewel uh, uitwendige... waarschijnlijk ormakief... wat hij he, wat he, wat he, wat he bedoelt... het uitwendige gedeelte... Kijk nou wat het is... Uh, in werkelijkheid. en daarom uitwendig betekent... dat men hem aankleedt... boven alle andere bekledingen... bekledingen zijn leboeschim... En bovenaan doet men deze grote taliet. Dat is heel iets anders duidelijk dan wat men doet, gewoon met handen en voeten en men kust deze taliet, deze taliet katan, en kust men die andere taliet katan. Wat kust men als je vraagt deze lummels wat zij doen? Ze weten niet wat ze zeggen, wat, wat kus je? Een stukje textiel kust je. Kijk ja, nou wat hij ons nu zegt. Als iemand dat wel doet, dan moet je weten wat hij doet. Welke oormakief of oortpniemie. Daarmee trekt hij aan. Het gaat om de krachten en niet om een stukje textiel. Er zit niets heiligs in dat stukje textiel. Ja, als het een beetje ver, versleten is, moet je hem gewoon in een vuilniszak doen en naar buiten doen. niets is heiligs daarvan. Maar weet je wat het volk doet? Kom, komedie speelt. Rugen de zeggen, nou, dan moet je dit niet doen. Als je Dalit Kataan bijvoorbeeld uh, versleten is, dan moet je die zit uitknippen van hem. Dat, dat is heilige die tzit, Ja, Dus daar die stellen voor, die, die schouderaden die stellen voor de voorschriften. Dan moet je ze af, af, afsnijden. En dan kan je de andere, kan je eventueel weg, weg. Doe maar, ziet ze, dat is, dat is, dat is heilig. Zo, dat soort comedie spelen ze met het volk en verduisteren zij de weg van het volk naar de schepper. Zij willen zelf niet het heilige binnenkomen. Het wil zeggen, de ketter zich verbinden met de ketter. En behoeden het volk, ook het volk, belemmeren, behoeden betekent belemmeren het volk. Om tot Yeshua te komen via Yeshua verbinden zichzelf met HaShem. Validehem niet kanu, Gad de yet sera, Pneemiet wachitsonit. Kanu da, Ki dri pchenat talit Hanal, Ba Bametatron. A schermat met betalit, kan parashat pinhas validei hem en dar door, dus door deze twee talit, talit katan en talit gadol, niet kanu worden gecorrigeerd, drie onderste van de wereld, jid Pneemiet, hoe hij het niet, het inwendige en uitwendige daarvan. En natuurlijk, eh, inwendige en uitwendige, wat hij zegt, natuurlijk is het in het, in het bijzondere aspect, maar het is alles, in het algemene aspect, zijn allemaal, dat zijn handelingen, herinner je nog, de handelingen, die vier handelingen die men doet, die, die dus, die, corrigerend het uitwendige, dus de, de werelden, en niet de ziel. Duidelijk. Niet wat zich bevindt in de werelden zelf. Dus dan corrigeer je daarmee jouw eigen werelden, wereld Yitzhaka, wereld het inwendige en in uitwendige daarvan. Dus alles heeft inwendige en in uitwendige. Dus binnen de uitwendige, het algemene uitwendige, zijn er ook inwendige en in uitwendige. Oftewel, ja. Uh, naar lichten is het ook orpnemie en ormakief. Kanoda, zoals het bekend is. Kidrip pchinata talid, en want het aspect talied, zoals boven gezegd werd is, bevindt zich in yetzera in metatron. Ja, metatron dat is de, de kracht wat men zegt engel, maar dan is het dus de kracht van de wereld heersende in de wereld Hetzera. Als met labesh batalit, welke met deze dus uh, engel of de kracht van de wereld hetzera, bekleedt zich met de talit kaniskar parashat Pinchas zoals het genoemd werd in het hoofdstuk pinhas. Hoe we zullen dat leren? Even tussen door. Walidee bet brachot niet kan, alle orma kievlis En door twee, door twee zegeningen die men uitspreekt, ja, de ene waarschijnlijk over de talit katan en de andere over de talit gadol, wordt gecorrigeerd orma kiev voor beiden. Punt. פיר, ואינה ימסה אפנימית, שלייצרא, אינה אפנימית גמור כמו פנימית אסיה שיבו בתוכו גגוע, פאיפל ופישה אינה חיזאת אקליפוד, בלייצרא כמו באסיה, כהיקב אדיסה. ואינה ינציהיר מסה אפנימית, דדעת פנת ינ韦ניקה, פנת יetztירא. Eina pnimit gamur het is niet helemaal volledig inwendig. Let op. Kamo pnimit zoals het inwendige is van de wereld, van de die binnen het lichaam is. Vijf, Lefische, eenach is dat klipot, want in de, in de Yetzira is niet, het is geen aangreep van de klipot zoals het in de wereld asiya is. Natuurlijk, hoe hoger gaan we, let op, hoe minder klepot uh, zijn die aangrepen aan het heilige. We hebben dat ook geleerd, herinner je ook in onze vroegere eerste cursussen, uh, dat basiscursus, herinner de basiscursus, dat uh, in de wereld ja, zijn, dat we zeggen, 90 Report en het goede, oftewel 90 kwart en 10 is goed. Terwijl in dit arise 50, 50 enzovoort. 5 naar de punt. We nee, bij jotainu, bat hila, bama Paulam de asia. loze is niet kanurak, de asia. We nee, en ze hier bij jotainu, bat wanneer eerst in de wereld Asia zijn, in de daden van de wereld Asia zijn, dus door de, met de handelingen ons bezighouden in de wereld Asia alleen het kan ook worden ons, bij ons gecorrigeerd alleen drie onderste van de Asia ja, net zo goed is het van de Asia in ons zie dat, we hoeven ons niet bezighouden met wat buiten onze kilim zijn, als wij, wij, wij corrigeren onze kilim, dan corrigeren wij, brengen we ook erbij, bij ook het, in het algemene aspect, ook aan de correctie van, uh, drie onderste van de ACA, in het algemene aspect, duidelijk, je hoeft niet bidden voor anderen, omdat dat helpt absoluut niet, dan ga je buiten jouw eigen kilim, Duidelijk, bidden voor anderen betekent betekent alleen maar religieuze bezigheid. <coughs> dat helpt geen hond. Duidelijk, omdat jij alles wat een mens kan doen, reëel kan doen, is corrigeren zijn eigen kilim en daarmee corrigeren die anderen. Werk je met je eigen kilim, doe je het gebed van jezelf uh, uit je eigen tekort. Corrigeer je, dan corrigeer je ook, geef je ook een stukje, uh, van boven komt ook dan een stukje zegening, ook op die arme kindertjes, maar je hoeft niet voor die kindertjes te bidden, want dat is kleinzielig en en, en en miserig wat je doet, want dat helpt geen hond. Laat staan een kind, altijd blijven bezig met jezelf, met je eigen werelden, met je eigen innerlijk, met je eigen ziel. Want daarmee doe je niets anders dan jij doet, verbind jezelf dus, jouw uh, bijzondere overeenkomt helemaal met, wordt in overeenkomst gebracht met het algemene. En dan van boven komt er wel de zegening, in de mate waarin jij dat deed binnen jouw klim, ten behoeve van jouw gebed, komt het ook van boven ook, in de eerste instantie op jou, en dan ook op de anderen, want de zegening komt van de eindsof, in grote mate gaat het daarvan dan overvloedig, over de hele wereld, Alleen natuurlijk in de mate van de kracht van jouw innerlijk gebed. Maar wanneer jij gaat bidden voor die kleine arme kindertjes, voor het volk Israël, voor christenen, voor de anderen, ook zelfs voor de hele wereld, zonder onderscheid van die en die en die, dan komt er niets nog, voor jou komt er iets werkelijk, op jou nog veranderen, alleen, je krijgt alleen natuurlijk een zalig gevoel, lekker verlekkerd gevoel, zoals je ook verkrijgt, als je gaat naar een masseur. Ja, maar helpt het wel massage, als je van binnen jouw skelet bijvoorbeeld, daar een trauma heeft, of zo van binnen iets gebroken is, en jij gaat een massage doen. Zal het je helpen? Geen sprake van. Als je je tanden gaat poetsen terwijl je uh, een wortel aan je, aan, je, aan je kies... Je hebt daar een kiespijn dat komt uit de, uit, uit de wortel, wortelkanaal. En jij gaat tanden poetsen. Jij gaat deze tand, dat tandje ga je dan poetsen. Wordt het beter? Precies hetzelfde is, staat het ook met het gebed. Als je gaat bidden voor je buurman, voor de anderen, zo is geweldig dat de uh, dat religie, dat, voor, uh, dat voorstelt, zo, laten we samen bidden, of bidden voor anderen, bidden voor je, het is allemaal kinderlijk, is, de heilige gezegende, zij dus hoort niet deze comedie. dat is de, dat is het. Uh, gebed van kindertjes, ja, op een crash kan je dat wel leren, kindertjes dat te doen, omdat, ja goed, dat, dan anders zullen ze dat niet doen, ze weten niet wat het individuele is in de mens, daarom worden ze eerst geleerd, uh, het massale, het groep, groepsverband, iets wat uh, ge, ge, ge, gebonden is aan een groep, eigenschap van een groep, duidelijk. Goed opletten wat ik probeer jou te zeggen. Anders kom je nooit los van dat, uh, de aardse divine comedie. Van de aardse uh, goddelijke comedie. En waarom zou je dan verknoeien jouw tijd voor iets wat absoluut niet werkt? En hoe kan je iets bidden voor de kinderen, terwijl je zelf ongecorrigeerd bent? Hoe, wat kan je dan zeggen tegen de Hoe kan je iets bidden, buiten jouw kilim, buiten jouw massa gaan, te bidden voor kinderen of voor iets anders, voor het volk, voor En een, dat is een staaltje van de absolute... Uh, uh, arrogantie, Onwetendheid. Een, een, een aanpak van een geestelijke boer, die absoluut niet weet wat hij doet. Probeer dat te probeer dat door te drongen worden daarvan En niet denk dat je iets kan corrigeren, buiten door zich te richten naar buiten jouw kilie. Je leert 6, zeven jaar Kabbalah en blijft ook nog steeds hangen aan dat traditioneel beeld dat jij iets kan uitrichten, uh, iets kan doen voor de anderen op deze manier dan buiten jouw kilim. We hebben dat goed geleerd, herinneren of niet, dat alleen binnen jouw kilim, kan je dat leid van de ander opnemen binnen, naar binnen jouw kelinen, niet gaan naar buiten, want daar heb je niets te zoeken op de andermans terrein. Maar als ik hoor zo mensen spreken, dan hoor ik, zie ik wel, dat het nog steeds, men leert, hoort, leert, leest, leert, leert, maar doet men zoals men dat gewend was om dat te doen. is jouw eigen keuze. Maar, wij leren wat het gebed is, wat, hoe Hashem wil dat wij hem, uh, dat wij tot onze vrijheid komen in verbondenheid met hem. En hier, hier kan geen comedie gespeeld worden. De regel 6, na de tweede. Shiniet kanu kwar gimel gam gimel, toch to nodde je cira. Umi meila, umi alav, niet de Asia Bifhinat hitzoniit levad. Nimt zaakieta, alleen deima sim, shvei niet kan nie so niet. Jij zal nergens dat aantreffen in de Kabbalah, in de ware Kabbalah, wat we leren. Eh, dat men uitgaat van uit zijn kilin. Dat kan je alleen maar leren in die corrupte Kabbalas die in de wereld zijn met al die groepsverbanden. Dat ze dan. Met elkaar elkaar omhelzen. Drinken met elkaar, zingen met elkaar, enzovoort. So Daar kan je dat wel doen, want dat is. Maar alles wat we, de mens kan doen, is binnen zijn eigen kieling. Avarata, maar nieuw, ze schieten, knoek, nek, kwargam. Wanneer, en maar nieuw, dat wanneer al, uh, Wanneer ook de drie onderste van de Yetzira zijn gecorrigeerd. Dat alles binnen de mens. Mimela vanzelfsprekend is het zo. So, en mia van uit zichzelf. Niet kan u automatisch worden gecorrigeerd de dus zeven bovenste van de wereld. Asiya. De regel zeven. We gaan genoeg alleen in het aspect van gidsoniet, van het uitwendige. Om, niet, om, om nu ons niet te ver te vergissen, wanneer hij zegt het niet, eh, die en inwendige en in uitwendige, bedoelde ik Let op. Het is misschien aan het begin van de les, had ik iets gezegd, wat misschien leek wel dat het uh, orpnemie en normatief gaat het om orpnemie en ormacief? Nee, maar het is, het is niet een uh, inwendige en uitwendige. En welke licht dan komt dat, oh, oh, oh, afgezien van welke licht daar komt? We corrigeren de uitwendige, eerst het uitwendige gedeelte en dan inwendige. Ja, en dan zegt hij dan en apart daarvan zegt hij ook over. De, wat wij doen wanneer wij het licht binnenkrijgen, door welke correctie doen wij het licht, door aantrekken en ormakief aantrekken. Soms is het wel, gaat het parallel met elkaar. Ja, zoals wat we hebben geleerd van, van, van Talit Katan en Talit Gadol. En door Talit Katan corrigeren wij dan de, het uit, uitwendige gedeelte en door de talit gadul, zierwe, de, uh, het inwendige gedeelte, maar uh, toch wel handig om, toch wel is het goed om op te letten, om niet te verwaren die, die twee dingen dus, inwendige en uitwendige en oorpniemie en makief apart te zien. Ofwel, oh die gaan wel gepaard met elkaar, maar toch wel apart kunnen zien. Niem tsazei van de eerste koma. Kia yes koma. t tsa dat nu, al die maasimt, schebeit zera door de, de handelingen die men doet in de je tsa. Niet kan ga gimmel de asiat, nimid, niet worden gecorrigeerde drie onderste fantasia ja, pimmt u en hitsonit het niet, et inwendige en uitwendige. Acht acharkach aideit filashel t nitkanu gimiltachtonod niet kan de Agarka vervolgens, alidee tfilashel, ja, door de tfilashel, van het hand, ja, zo noemen we dat, ja, tfilin, maar tfilin is meervoud, ja, die doosjes, maar als we zeggen tvila, betekent, dat doosje wat men legt, maar tfilashel betekent gebed, altijd onthoud dat, dat als men legt, of dat op hand die doosjes, of op zijn hoofd dat doet, elke daarvan heet tfilashel, gebed, dat is, want de, de uitwerking daarvan is het aantrekken, het co corrigeren van het zij-inwendige als uitwendige, het uit, aantrekken van, van orpnemie of ormakief. Daarom wordt het ook ge, ge, genoemd, het heet ook tvila, gebed van het hand en gebed van het hoofd. Zo weer ook zo voortaan. Uh, noemen het fila van het hand. Of, ja, duidelijk. Nee, het woord fila shel jade. Shel betekent van en jade is hand. En vervolgens door fila shel jade, door het, het uh, fila van het gebed van het hand, niet kan nu worden gecorrigeerd drie onderste van de bria. Beginat In het aspect van het uitwendige, eerst uitwendige wordt altijd gecorrigeerd. Daarna inwendige betekent naar Waar Wanneer jij brachaselt niet kan, horma Oh, hier geef je geweldig ons aan dat dit, dat dit, het, het onderscheid ervan van inwendige en uitwendige en Kijk, de Abrahaïn door de zegening over de filen, over die doosjes die men legt. Niet kan, wordt gecorrigeerd, oormakief van hen, hun oormakief, van het inwendige en vanuit, van het uitwendige. Negen, wat daar, dat er niet, zit iets nog niet duidelijk is, natuurlijk is het alleen maar topjes wat wij aanraken van het gebed, en dat is het aspect gebed. en We hebben nog geen kilim, de kilim moet stap voor stap opgebouwd worden. Net zoals bij het Slavia Sulaam, het geval was zo, in Zoger, dat dus zo, stap voor stap, komt het wel alles goed, goed op zijn pootjes terecht. Wat a, kan we brieën? Ja. Nee, geen. en Apnimit. Die klipa, die zabe, die Kijk wat hij zegt ons. We atan echen, maar nu hier in de bria, een zarych let again primit, is het niet nodig, let op, niet nodig om inwendig het inwendig te corrigeren. Kijk en de klipa, hij is abbe, de bria, want de klipa, heeft geen aangreep, kan niet zich aanzuigen aan de en het inwendige van de bria. En ja, hoe hoger, hoe minder mogelijkheid is, minder aangreep van de klipoot. Hoe hoger op de schaal van het heilige. Wat a ki niet niet taknootien, gimmelt not de bria. Mikolja ken, ze mei alaf niet aknucht, hij zoniet. Zijn er jon nodet siera? Upmiit de asiya. Ughwar ga jou elf met zain hij zoniet het zijn reshonod de assiya. Upmiit we hij Gimel taftonod de assiya. Upmiit we hij Gimel taftonod de siera. Wat a, maar nu nee, een punt. Kij van schoen in tak nu, gamm, gimmel de let op, wat je ons niet verset, aangezien gecorrigeerd werden de drie onderste van de brija der recheltin. Mie kool schoen, des te meer, pues scho me dat uit zichzelf automatisch worden gecorrigeerd, we zijn gecorrigeerd, de, het uitwendige van de zeven bovenste van de Yetzera, en de zeven in eerste en inwendige van de Asia, in het inwendige zeven eerste van de assia Eerste, o, eerste, eerste of hoogste, of de hoogste, of uh, zijn hetzelfde, alleen anders het anders gezegd. Of, of ge niet dezelfde kunnen we zeggen, maar, uh, waarom gebruik je dan dat? Op deze manier gebruik je het, maar dat is de eerste, de, de, de, eerste zeven of de bo hogere, bovenste zeven is dezelfde. Och waar, met elkaar tokanoot, en zo, en er waren al gecorrigeerd, elf, Gezo niet zijn er node de uitwendige van de zee van eerste van de ass-ia. Uppnemen we niet een het inwendige en uitwendige van de drie onderste van de ass-ia. Uppnemen we niet een het inwendige en uitwendige van de drie onderste van de je